Experts van de Britse politie doorzoeken het huis van de Russische zakenman Boris Beresovsky, die gisteren dood werd gevonden. Er wordt gezocht naar onder meer chemicaliën, gif en nucleair materiaal. Het lichaam van Beresovsky blijft in het huis liggen zolang de politie daar onderzoek doet. Volgens de Russische advocaat van Beresovsky was hij depressief. De Russische media speculeren dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Maar in Engeland wordt er ook rekening gehouden met moord.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 de Pakistanse oud-president Musharraf is op weg terug naar zijn vaderland. Hij leefde vier jaar in zelfgekozen ballingschap in Dubai... en wil in mei meedoen aan de parlementsverkiezingen in Pakistan. Op weg naar het vliegveld zei Musharraf tegen een BBC-verslaggever... dat hij zich voelt als op een bruiloftsfeest. Met hem mee reizen enkele honderden aanhangers en journalisten. De Taliban willen Musharraf vermoorden... en hebben aangekondigd dat hij eenmaal thuis de hel kan verwachten...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 Volgens de jury grijpt Peters met zijn roman De Lezer aan... en verleidt hij hem tegen wil en dank tot betrokkenheid. Peters krijgt een kunstwerk en een geldprijs van 2500 euro. De andere genomineerden waren Ed van Tijn voor Blessuretijd... en Tommy Wieringa, met dit zijn de namen. De Amerikaanse bodybuild-goeroe Joe Weider is overleden. Hij was de oprichter van een reeks fitness-tijdschriften... en was lange tijd mentor van Arnold Schwarzenegger...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 De aanvoerder is niet op tijd hersteld van de liesblessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Estland. Zijn vervanger, maar her, speelde donderdag met Jong Oranje nog in en tegen Israël. Het weer droog en geleidelijk zon. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar door de harde oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen droog en meer zon. Dit was het NOS Journaal. Tango opent vandaag haar 150ste tankstation.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 zat een zekere mannetjes-tureluur nog in Valencia, Spanje. En daar werd hij toevallig door een Spaanse vogelaar op de foto gezet... en aan zijn ring herkend door weidevogelbeschermer... en tureluuronderzoeker Wim Thijssen. Wims verrassing was dan ook groot toen hij die zondagochtend erop... het mannetje spotte in zijn onderzoeksgebied... Natuurijsbaan Westerland in Noord-Holland. Deze Tureluur heeft dus in dik drie dagen 2000 kilometer overbrugd. De Tureluur is één van Nederlands kleinere weidevogels... te herkennen aan de fel oranje poten en de oranje basis van de snavel. De Tureluurs zijn opvallend laat dit jaar, vertelde Wim Thijssen ons. Hij volgt een groep van zo'n 100 vogels, waarvan er nog maar 5, dus, 5%, terug is. Normaal is dat rond deze tijd minstens 20%. Ja, in plaats van een lekker zompig weilandje kun je op dit moment bijna nog schaatsen op de natuurijsbaan. Gelukkig constateerde Wim ook nog iets om warm van te worden. Naast het mannetje uit Spanje spotte die hetzelfde vrouwtje waar de Tureluurman vorig jaar een nest mee had. En dat is bijzonder, want zoals alle steltlopers trekken broedparen niet samen... maar gaan ze na de broedperiode ieder zijn en dit Tureluurpaar heeft elkaar dus weer gevonden, ijs- en wededienende op die ijsbaan. Je zou het bijna van smelten. KERUZIEK Goedemorgen, u merkt er weinig van, maar op dit moment wordt er onder onze voeten een keiharde oorlog uitgevochten. Bacteriën en schimmels vechten elkaar de tent uit. Over dat ondergrondse slagveld praten we straks met een deskundige. En als het goed is presenteert Sharon Dijksma morgen de positieflijst voor zoogdieren. En hiermee wordt de handel in wilde dieren, zoals op Marktplaats, aan banden gelegd. En dat dus mede dankzij u en ons. En verder een interview met de prijswinnende roofvogelman Rob Belsma. Wij zijn Janine Bring en Menno Bentveld. En tot tien uur is dit Vroege Vogels. het snelle deel, het presto uit de symfonie in A Groot van de Duitse componist Johan Stamitz. Welkom in tuinreservaten.nl Elke keer als ik deze tune hoor, dan zie ik ook iemand met zo'n draaiorgel bij een hekje staan. Hoe je dat nou ook? En door dat hekje lopen. <laughs> ja. Ja. En door met, met die draaiorgel. Nou, die staat hier al. ook bij het meer. <laughs> Goed, het uh, zal u niet ontgaan zijn. Deze maand is waarschijnlijk de koudste maart van de afgelopen 25 jaar. Na een paar dagen met echte lentetemperaturen aan het begin van de maand... zakt het kwik weer bijna dagelijks onder het vriespunt. En dat heeft gevolgen voor de planten in uw tuin... Vooral voor de vroege bloeiers, zoals de Helleborus. Maar hoe groot is die vorstschade eigenlijk? Hoe oh, kun je nou rekening houden met dit soort grillig weer in het vroege voorjaar? En hoe zat het nou ook weer met die klimaatveranderingen in de achtertuin? Met dit soort vragen is Henny Radstaak op pad gegaan... naar biologisch tuinder Hans Kramer van kwekerij de Hessenhof in Ede. Nee, hier zie je dan die, uh, die Helleborus met die vorstschade. Deze Helleborus heeft uh, vorstschade? Ja, die begint dus vroeg nadat hij een koude prikkel gehad heeft. En nu was het dus afgelopen jaar zo... Dat, die koude prikkel kregen we begin december. Met op zich een flinke laag sneeuw. was een korte periode, ook nogal wat vorst erbij. Maar twee weken later was het 12 graden boven nul. En dan zie je dat die plant enorm snel zich ontwikkelt. En dat is dus echt een kenmerk van de laatste winters. Dat je die, die, die zwenkingen hebt, dus heel grillig... Hè? Koud, best wel heel koud, dan weer een warme periode. Die planten reageren erop, want die krijgen die koude prikkel. Gevolgd door een warme periode, dus eigenlijk veel te vroeg bloeiend. En dan zie je dat het nu weer afgestraft is door de ja, midwintervorst, zou je kunnen zeggen. Toen we allemaal op de schaat stonden. Want uh, ja, je ziet dat de bloemen gewoon bruin bevroren zijn. En dan want... ga je die bloemetjes, zoals hier, dat ja Je hoort het knisperen, de, ja, de bruine ja, en zwarte bedroogd. bloemetjes. Ja, je zou kunnen zeggen, we hadden natuurlijk die, die, die koude, schrale wind erbij gehad. Want wat is nou precies vorstschade? Ja, dat is vooral de uitdrogende wind en de zon. Kijk, stond die plant niet in de zon en niet in de wind. En je had er bijvoorbeeld een, een kapje over, maar het was dan wel net zo koud. Dan had hij waarschijnlijk geen schade gehad. Maar die bloemen verdrogen gewoon omdat die wind zo droog is. En de zon door de verdamping eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen. Als het hard vriest, en dan kunnen ze op zich niet meer verdampen. En dan gaan ze helemaal slap liggen. Deze stengels, die nu zeg maar 30 centimeter hoog zijn... die lagen dus vorige week, met die 10 graden vorst... lagen ze helemaal plat. En dan zou je er eigenlijk geen cent meer voor geven voor nee, die planten. Maar toch staan ze nu weer uh, vier rechtop. Ja, je krijgt dan ook telefoontjes. Ja, jij met je hele ze. Uh, ik bedoel, uh, nu ligt het helemaal slap. Dat wordt niets meer. Nee, dat wordt wel weer wat. Zodra de temperatuur boven nul is en de grond is onthooid dan staat hij gewoon weer vier overend en dan geeft hij er eigenlijk niks meer om. En dat was vorig jaar anders, we hadden natuurlijk 20 graden vorst met nauwelijks sneeuw. En, uh, en dan is het natuurlijk gaat een heel een een stuk. ander verhaal, dan gaat het stuk. Maar die sneeuw, die isoleert het beste van allemaal. en uh, Het enige is, ja, nu is dat zo lang geduurd dat hij dus hier, en dat zie je, een aantal van die zwarte plekjes heeft. Daar zie je aan dat de, de vorst uh... ja Ja, en dat heeft eigenlijk te maken met dat grillige klimaat, toch wel. Dus dat die periodes die daartussen zitten, tussen die koude periodes, te warm zijn. En dat was vroeger niet. Nou ja, wat... Minder. Vroeger, ja, ik ben nu uh, 32 jaar lang kweker. En uh, ik kan me dat zo niet herinneren. En uh, ja, wij, hebben dan altijd, wij zijn gespecialiseerd in, in helleborus, moet ik zeggen. Ik zeg wel helleborus. Zegt iedereen toch? Ja, dat zegt iedereen. Dus eigenlijk is het helleborus. Eigenlijk is het helleborus, want je moet de klemtoon op de derde lettergreep van achteren leggen. Maar goed, wij kweken dat al heel lang. En wij zijn er zo in gespecialiseerd dat we eigenlijk jarenlang al open dagen houden. En ik heb dat eens even nagekeken. Dat was in de beginjaren altijd zo half maart. En dat is nu al die jaren zo'n beetje opgeschoven, teruggeschoven. En afgelopen jaar we het op 14 en 15 februari. Dat is dan wel een maand eerder. Dat is niet alleen aan het klimaat te wijten. Ook wel een beetje aan het ongeduld van de klanten, toch wel. Mensen willen steeds eerder planten. Maar dat er twee weken opgeschoven is, die bloeien in dertig jaar... Gemiddeld. Dat moet ik eigenlijk wel zeggen. op ja, ja, dertig jaar? Ja dat, toch, ja, dat is toch wel heel veel. En dat zal nooit zo hard meer gaan. Maar dat is toch wel heel duidelijk. Maar ja, de laatste winters... Is dat beeld tenminste voor je gevoel wat veranderd? Weer wat wordt nog genormaliseerd? Ja, deze winter springt er dan eigenlijk weer uit. Hè? De, de ja. uitzondering bevestigt de regel. Ja, de uitzondering inderdaad. Maar het is absoluut die grilligheid. Dat merk ik heel duidelijk ook in een strenge winter. Dus periodes waar de temperatuur heel sterk onderuit gaat. maar dan weer, ja, vervolgens weer omhoog komt tot boven de 10 graden. Ja, daar kunnen een heleboel planten. Ja, die kunnen wel tegen die 10 graden. Daar reageren ze heel sterk op. Dus die die worden steeds warmer en daardoor krijg je die vroegere bloei. En dat is ook een onderdeel van de klimaatverandering. Hè? Dat is wat ja. meteorologen en ja, klimaatveranderingen dus ja. ook zeggen. van ja, De extremen worden extremer. Die worden extremer, dat is gewoon zo. En uh, dat zie je gewoon aan die planten elke keer terug. Maar dit is wel een hele leuke plant om in je tuin te hebben. Want uh, de eerste bijen zitten erop. Leberus is een hele goede bijenplant. Ja. Oh, de vroege bijen die uh, vinden dan uh, de nectar ja, al. Ja, dat zagen we dus een... Uh, een paar weken geleden, hè, toen hadden we hier 16 graden. Nou, toen, toen, ja, mijn schoonvader had hier een aantal bijenkasten staan. Nou, toen waren ze volop bezig. En vooral al op die Helleborussen en op de Krokussen natuurlijk. Daar zaten ze ook volop op. Maar dat is wel heel leuk om te zien. Dat ze dat echt nodig hebben. Dat is, ook, dat is ook goed hè? dat je in je, in je tuinreservaat uh, al vroeg bloeiende planten neerzet ja, voor, voor de bijen. Ja, andere die bijen zo belangrijk de eerste keer. Dat, dat moet je gewoon hebben. Daar kun je best een beetje op uitzoeken. Hè? Want er zijn er ook natuurlijk heesterachtige planten, willigen bijvoorbeeld, heel belangrijk. Maar ook heel veel van dit soort kruidachtige vaste planten die uh, al heel snel hun bloemen laten zien. En ja, dan is het zo'n zo eerste voorjaarsdag natuurlijk helemaal een feest als je de bijen er al bij ziet. Nou hebben we dat verhaal van die klimaatverandering, dat alles, nou ja, je zegt gemiddeld op deze kwekerij twee weken eerder bloeit dan ja. toen je begon, 30 jaar geleden. Ja. Maar afgelopen nacht heeft het weer vijf graden gevroren, het is bijna eind maart. Wat, wat heb je nou voor tip voor mensen in hun tuin, tuinreservaat om, om te doen met die kou? Ja, nou, als die planten gewoon al een tijdje daar staan, ik wil zeggen als die vaststaan, zullen ze daar helemaal niks om geven. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Komt er nog een hele droge, schrale wind uit het oosten bij en je hebt planten in bloei, oké, okay, gooi er een klein doekje overheen. Dat mag voor mij een jute zak wezen. Of misschien als het een klein hoekje is, een kartonnen doos op de kop. Dan bescherm je ze daartegen. Maar over het algemeen kunnen die planten daar gewoon tegen. Geeft die 5 graden nog helemaal niks. Maar ja, je ziet steeds meer dat voorgetrokken spul. Wat is voorgetrokken? Nou ja, voorgetrokken dat zijn de planten die je dus ja, in de normale handelskanalen vindt. Hè, bij de supermarkten, bij de Doe-het-Zelf-zaken, bij het Tuincentrum. Je vindt daar bijna geen planten die met de seizoenen meegegroeid zijn. Omdat die in de kas zijn opgekweken? Ja, ah, uit staan de planten dan, die natuurlijk. eigenlijk niet binnen horen. Ja, heel veel van die dingen zijn in bloei getrokken. Want zonder bloemetjes verkopen we niet, zeggen ze dan. Dus dat is voorgetrokken, dat is al een week of twee, drie naar voren gehaald. Het staat daar ook nog een keer binnen, vaak bij 20 graden. Dus die plant die wordt eigenlijk gewoon opgejaagd om te bloeien. Dan nou, ga je dat buiten zetten en je krijgt er vijf graden vorst over. Ja, dan ben je gewoon de bloemen kwijt, daar kun je zeker van zijn. Dat is nog de minste schade die je ervan kunt hebben. Heel vaak ja, overleeft die plant dat ook niet eens. En dat is eigenlijk mijn tip voor de mensen die nu nog wat in de tuin willen kopen. Niet te ongeduldig in het vroege voorjaar. Koop gewoon planten die op dat moment buiten staan en die met de seizoenen meegegroeid zijn. Dat is het allerbeste. Het heeft ook weinig energie gekost en uiteindelijk ben je veel beter af. Gitarist Christopher Parkening speelde de Studio Brillante van de Spaanse componist Francisco Tárrega. Een van de belangrijkste prijzen in de wereld van de natuur is de Edgar Donkersprijs. Eens in de drie jaar, en ook dit jaar, gaat hij naar een persoon die voor de natuur grote betekenis heeft. Dinsdag, afgelopen dinsdag, was de uitreiking in de doopsgezinde kerk in Haarlem. Er waren vier genomineerden. Jelle Reumer en Kees Moedeker. Allebei ook vroegevolgenscolumnist Herman Limpens, de vleermuizenman. En Rob Belsma, de grote roofvogelspecialist. Joost Huizing was bij die presentatie. Dames en heren, de prijs gaat naar Drenthe. De veldbioloog, de roofvogelman Rob Bijlsma. Jij symboliseert als geen ander de idealist die dwars tegen bestaande instituties in voor de goede zaak opkomt. Met een enorm doorzettingsvermogen en een grote passie voor jouw object van onderzoek... heb je een werkelijk formidabele prestatie geleverd. En een bijdrage geleverd aan de kennis en de bescherming van roofvogels in ons land. Rob, het spijt ons dat we je de hele reis uit Drenthe hebben laten maken... En je hiermee te moeten lastigvallen, maar we konden er echt niet omheen. Van harte, proficiat. Gefeliciteerd, ik heb mijn handen vol. Kom mee hierop, we gaan even naar buiten toe. In de benen, even frisse lucht. dat moet Sint dus Bavo zijn. Dank je wel, Joost. Ik kende alle genomineerden, maar ik ben zo blij dat jij het gewonnen hebt. Hartstikke leuk om te horen. Ik vind het fantastisch dat de veldbioloog van Nederland nu die bekoning krijgt. Want dat ben jij. Nou, dat zeg jij, hè. Dat, dat kan je natuurlijk nooit van jezelf zeggen. Maar het is wel zo, want veldbiologen die sterven uit. De meeste biologen ja, zitten ja. achter hun computer. Ja, ja, heel veel wel, ja, ja. We hebben er ook niet heel veel nodig, denk ik, hoor. Als je er een paar goede hebt. Hé, hey, hand tot ziens. <laughs> ik ben niet zo heel somber, hoor. Zeker ook omdat ik in mijn eigen wereldje, die vogelwereld... zie dat mensen zich diverser gaan opstellen. Veel vogelaars doen tegenwoordig springhanen erbij. Of libellen. De grote vraag is natuurlijk... wat doet iemand die plotseling 150.000 euro heeft... Ja, die gaat natuurlijk een grote luxe leven. Vanavond lekker uit eten. Bijvoorbeeld. Ja, ja nee, je kunt met dat geld kun je natuurlijk dingen doen die daarvoor onmogelijk waren. Omdat daar geld voor nodig was. Ja. Wat, je, wat je niet hebt. Je hebt voldoende om van te leven en that's it. En heb je nou een speciaal idee Roofvogels? En niet alleen roofvogels. Voor die roofvogels zijn we in ieder geval geïnteresseerd in wat de gebrommeerde vlamvertragers in de voedselketen doen. En of dat consequenties heeft voor roofvogels... waarvan we weten dat de meeste afnemen op dit moment. De meeste roofvogels, de havikken, de buizerds, ja, ja, blauwe kiekendief, die. bruine kiekendief neemt allemaal af. Met tientallen procenten. En nou denk jij dat dat iets te maken heeft met die broomhoudende brandvertragers... die in allerlei producten zitten? Het is in ieder geval iets wat in het buitenlandse onderzoek naar voren is gekomen... als een factor van betekenis. Waar zit het in? In mijn... Uh... Synthetische truitje bijvoorbeeld. In bekleding van banken, in, in computers, in plastics. in Waar zit het eigenlijk niet in? En via de voedselketen, het komt in kleine beestjes terecht. Het komt dan in grotere vogeltjes en ja. uiteindelijk in die roofvogels. Ja, het, is... het is bijna zoals Silent Spring. Dat gevoel bekruipt je een beetje. Het is, het is niet afbreekbaar spul. Dus het gaat niet weg. Nee. En het hoopt zich op in de voedselketen. En daar veroorzaakt het problemen bij de reproductie. Dus embryonale sterfte bijvoorbeeld... Dat is experimenteel al vastgelegd bij Amerikaanse torenvolken. In jouw toespraak, toen je de prijs had ontvangen... was je eigenlijk voor jou doen, vind ik, nog redelijk uh, vrolijk, optimistisch... terwijl het heel slecht gaat. Ja, je moet je ook een beetje wapen natuurlijk. Hè. Je kunt de somberman gaan uithangen, dat doe ik ook wel eens. En aan de andere kant, uh, dingen lopen zoals ze lopen. De wereld verandert. Daar leg je je toch niet bij neer? Nee, zeker niet. Maar aan de andere kant ben ik wel realistisch genoeg... om me te realiseren dat heel veel dingen zich nu op zo'n grote schaal afspelen... en op niveaus waar je helemaal geen grip op hebt. En dan heb ik denk ik nog niet eens aan de Nederlandse regering... maar gewoon aan een Europese Unie of wat er in China gebeurt. Of nou, verzin het maar, hè? dat zijn allemaal ja. dingen. Ja, daar kan ik als jongetje uit Wapse wel tegen de hoop gaan lopen... maar dat levert toch weinig op, vrees ik. Je hebt nu een verrekijker om de onafscheidelijke verrekijker. Ja. Want er kan zomaar wat op je weg komen. Ja, ik heb onder andere dus inderdaad uit de trein. Uh, heb ik uh, over een vast traject wat ik regelmatig rijd van Meppel naar Zwolle. Uh, daar kijk ik vaak met mijn ogen overheen ja. om, te of, om te zien of ik buitenland de kievitparen zie. En da en dat, in... was, dat was deze keer dus nul. In maart nul kievit. Ja. ja, 19 maart nul kievit. Dat is het mogelijk. Ja. Dus ik dacht van, ik, ze zitten op de grond, weet je wel. Dus dan heb je een ja. bij en dan scan je over de synthetische grasvelden en zo. En je ziet nog steeds geen kiwieten. Ook geen hazen trouwens, helemaal niks. Echt lege bende. Daar gaan we het gauw binnenkort over hebben. Jij moet weer naar binnen, ja. binnen de kerk in, want ik heb je eventjes uh, gekidnapt. Maar er moet nog wat glas geheven worden, hè? Nou en of. Geniet ervan. Dank je wel. Hoi. Ja, de groep nog van een cursus. ja hij krijgt nog de groeten. De bijzondere toespraak van ruim een half uur die Rob Bijlsma na de prijsuitreiking hield... kunnen we jammer genoeg niet integraal uitzenden. Maar hij is wel in zijn geheel te horen en te downloaden op onze website. De moeite waard aanbevolen voor iedereen die roofvogels belangrijk vindt. Of vogels in het algemeen. Uh, wij zijn zo natuurlijk weer terug met uh, onder andere een column en een overvolle fenolijn. Maar eerst even sterren en nieuws. Gelezen door Ewout Lyon.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 De Pakistanse oud-president Musharraf is op weg terug naar zijn vaderland. Men heeft vier jaar in zelfgekozen ballingschap in Dubai en willen in mei meedoen aan de parlementsverkiezingen in Pakistan. De Taliban willen Musharraf vermoorden. Hij moet volgens hen boeten omdat hij samenwerkte met de Amerikanen in de strijd tegen de Taliban. Experts van de Britse politie doorzoeken het huis van de Russische zakenman Boris Berezovski die gisteren dood werd gevonden. Er wordt gezocht naar onder meer chemicaliën, gif en nucleair materiaal. Berezovski was een van de felste critici van president Poetin. Ook was hij bevriend met een ex-KGB-agent die in 2006 in Londen overleed door vergiftiging. In delen van Vlaanderen is vannacht sneeuw gevallen. In de regio Antwerpen, het oosten van Vlaanderen, viel lokaal bijna 10 centimeter. En ook vanochtend kan het daar nog sneeuwen. Het Belgische agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladheid... en raadt mensen af om de weg op te gaan. Het winterweer heeft mogelijk ook gevolgen voor de wielerklassieke Gent-Wevelgem. Gisteren werd er al besloten om de koers vanwege het weer 45 kilometer in te korten. Ja, de weersverwachting voor Nederland. Geleidelijk overal zonnige periode. Het wordt 0 tot plus 2 graden met een flinke oostenwind. Dat waren de halfpunten. Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu.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 Vanavond om tien voor zeven bij NTR op Nederland 2, bind van Bordewijk. Lois, stink jij zo? <laughs> Janine, we zijn alweer op zender. Die denkt dat er de hond een beetje ruikt, maar... Misschien is het ook wel zo. Nou, het is allemaal natuur. Het is uh, één minuut over half negen. Columnistentijd tijd. Met vandaag. Maar doe het. Aan een schulp. <laughs> Anne Schulp, een paleontoloog bij het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Uh, hij kijkt meestal met een moderne bril naar gefossiliseerde dierenresten uit lang vervlogen tijden. Het Carbonet, het bovenkrijt, het tertiair, dat werk. Maar soms ook door een ouderwetse bril naar fantasiedieren uit de 21ste eeuw. Hier is Anne Schulp: het Surimi-diertje. Een snijpracticum bij de opleiding biologie of geneeskunde is leerzaam. En zelf eten koken is nog veel leerzamer en het is in ieder geval stukken leuker. Al schillend en slachtend en filerend leg je de anatomie van de meest uiteenlopende planten en dieren bloot. Hoe werkt een kreeft? Heeft een kip ook staartbotjes? Vertel eens, wanneer heeft u voor het laatst een ooglens bewonderd of met een zwemblaas gespeeld? De 19e-eeuwse paleontoloog William Buckland was misschien wel een van de meest enthousiaste culinair-anatomen. Hij had zich ten doel gesteld om zich een weg door het volledige dierenrijk te eten. Hij schijnt er aardig in geslaagd te zijn. Smakelijk en leerzaam. Van de planten en dieren zoals die tegenwoordig op ons bord verschijnen... is doorgaans niet veel meer van de oorspronkelijke vorm terug te zien. Wie slacht er nou zelf nog een konijn? En waarom vis fileren als je ook filets kunt kopen? Voorbewerkte ingrediënten maken koken simpel en ook stukken minder interessant. Veel zicht op de oorsprong van je voedsel hou je er hoe dan ook niet aan over. Wat als we Buckland nou eens in een 21ste-eeuwse supermarkt loslieten? Hij zou er fantasiedieren aantreffen. Tussen de bevroren mosselen, garnalen en de stukjes inktvis tuimelen er ook sierlijk opgerolde Surimi-diertjes in zijn pan. Japanse fantasiefrutsels van fijn gemalen vis. Maar Buckland vraagt zich af hoe dat Surimi-diertje leefde. Eenmaal ontdooid blijkt het een opgerold plakje spierweefselachtig spul. Zonder graadjes, geen oogjes. Kan het zwemmen? Rolt het surimi-diertje zich bij gevaar wellicht reflexmatig op, als een egel of een pissenbed? Het beestje oogt nogal primitief. Hebben we hier dan eindelijk een overlevende uit de zeeën van een half miljard jaar geleden? Is het een soort Cambriese sulekant? Een, een conservatieve oersoepbewoner? De zoologische freakshow van ons kant-en-klaar-dieet blijft niet beperkt tot het surimi-diertje. Wist u dat er ergens in Nederland kippen moeten rondlopen die meterslange worstvormige eieren leggen? Is het u wel eens opgevallen dat die plakjes ei op de kant-en-klare voorverpakte sandwiches vaak allemaal een volledige dooier hebben? Er zit nooit eens een plakje met alleen eiwit bij. De industriële sandwichbelegger snijdt de plakjes uit industriële eierworsten van pitonlengte. Alle plakjes even groot, alle plakjes met een dooier, een uitkomst voor de automatische broodbelegmachine. Wie bewerkte kant-en-klaarproducten kookt en bewerkte kant-en-klaarproducten eet, er loopt heel veel mis. Het wordt allemaal zo teleurstellend weinig interessant. Aan een snijpracticum herinnert het al lang niet meer. Nee, herkenbare anatomie moet je vooral niet op je bord krijgen. Anatomie moet je pureren. Pureren, kneden, homogeniseren, aan elkaar plakken en daarna in een nietszeggend vormpje dat nog mooier is dan echt serveren. Want biologie, dat is meer iets voor buiten de keuken. En je nieuwsgierigheid, die pureer je voor het gemak maar even mee. Giegen uit de eerste partita in Besgroot van johan Sebastian Bach was dit. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Het is lente met vannacht min 10. Um, nou, volgens dokter natuurkalender Arnold van Vliet... liggen de voorjaarsplanten bijna twee weken achter... op het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Ondanks de kou toch nog een volle fenolijn. 035 Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Joop van Riet, Breda, Markdal. Zaterdagmiddag, vijf uur. Ik hoorde eerst klepperende ooievaars En even later zag ik het koppeltje ooievaars Paren op het nest... boven de boerderij van Staatsbosbeheer in Markdal. Anjo Strik van de Wageningse Berg. Vandaag vloog een hele zwerm zeisjes rond. Zijn dit de laatste of zijn dit de eerste? Nora Meisje uit Haastrecht. Voor het tweede, achtereenvolgende jaar, broedt een Turkse tortel op ons terras. Tertus van der Kolk. Op een beschutte plaats in het vochtige bos van het landgoed Avergoor in Ellekom bloeiende bosanamonen. Nans mids uit Gouda. Gisteren was ik bij de Reewijkse plassen, waar trouwens nog heel veel slintjes zitten. En daar nou hoorde ik hoog in de lucht een tureluur. Marianne Pogjo. Vandaag zitten wij aan het ontbijt. Wij wonen hier al 35 jaar en we dachten dat we een poes zagen in de tuin. Het is een vos. Wij wonen midden in Rotterdam en ineens staat er een vos in de tuin. Marinus Breiker uit Haren, Vanmiddag bij onze tweewekelijkse telling langs de Groningse Noordkust boven Warfum hadden we de eerste drie lepelaars. En we hadden de eerste zingende veldleeuwerik boven de kwelder. Verder waren er boven de kwelder wolken en wolken van zilverplezieren. die over rookpluimen omhoog schoten. Het was prachtig. Het was prachtig. En ook prachtig is het hierbij het Naar de Meer. We zagen net al onze drie reeën. Ik zeg onze, want die zitten hier nu al een paar weken. En verder wat blauwe. Reigers en wat aalscholvers. Nou blijft u bellen op de Venolijn 035 6711 338. Een ander beest nu, muskusratten. Elk jaar worden er in Nederland tienduizenden muskusratten gedood... omdat ze schade toebrengen aan onze dijken. Maar hoe groot is die schade eigenlijk? Dat vroeg ik me net ook al bij die vorstschade af. En is dat afmaken van muskusratten op een ja, behoorlijk vrede manier wel zo zinvol? Om daarachter te komen beginnen de waterschappen binnenkort met een veldproef. In 117 gebieden worden de muskusratten gemerkt en gezenderd... om ze beter te kunnen volgen.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 Wordt in de vertige zo te horen. Ja. Hier hebben we een muskusrat ingevangen. Ik heb nog nooit een muskusrat van zo dichtbij gezien. Nee, mooi hè? Nee, het is een mooi beestje zeg. Een mooie, dikke, donkerbruine vacht. Ja, hij is echt geweldig. Wat uh... Lichtere wangetjes. Ja, dat is inderdaad heel kenmerkend voor een muskusrat. Dat hij een wat wit snoetje heeft. Ook met witte, witte snorharen. Mm. En wat verder kenmerkend is, is een, uh, een zijdelings afgeplatte staart, zoals we dat noemen. Ja. Doe hem er eens uithalen? Ja, doe maar. Ja, hij, hij zit best wel relaxed te kijken. Hij heeft ook wat wortels om zich heen, ja, dat is zie wel ik. wel rustig. Zo lok je hem in ieder geval? Ja, met, uh, met een stukje appel en wat winterpeen. Ik sleep het hele ding maar even op de kant. Ja. Zo haal ik de kooi van het vlot. Maar ik heb hier een, uh, een, uh, een handling cone, zoals het ding heet. Dat komt, uh, komt uit Canada. Daar hebben we afgekeken van een... Uh,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 Gerepareerd en er is nooit gehouden hoeveel schade dat nou eigenlijk was. Nee. Nou, en op dit moment is het zo dat je met die proef ook de relatie van de schade met de populatie kunt gaan aantonen. Hans Koopmans, jij bent uh, een echte bestrijder. Hè? Jij gaat elke dag het veld in, dus jij ziet dat ook met eigen ogen. Ja, we zien dat, uh, we zien dat uh, duidelijk met eigen ogen. Ja, we werken hier met een groep van negen uh, mensen. en uh, ja, Die hebben allemaal hun eigen vanggebied. Mm. En, en daar, uh, ja, daar gebeurt nog wel eens het een en ander. Met ja. kleine dijkdoorbraakjes. Het meeste is, moet ik zeggen, kleinschalig. Uh, een kubieke meter, een halve kubieke meter, meter grond die de, die de ratten vergraven. Maar ja, als je dan, uh, zoals dit jaar, 5000 ratten hebt gevangen in, in dit gebied... dan is dat toch nog een heleboel grond die ze verzetten. Als je hier de oeverkant uh, ziet, die, ja. die heeft natuurlijk uh, normaal gesproken recht gelopen. Daar is in de loop der jaren is er al anderhalve meter is daar. Al die verzakkingen hier, is dat... Uh... En, en die, oh. die, die, die, die, zitten, die zitten nu tot hier. Okay. Yeah. Ja, dus als je hier het water in gaat, dan, dan zitten daar gewoon gaten.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 Dat is natuurlijk hoe je er tegenaan kijkt. Maar de methoden die wij gebruiken, ja, die zijn allemaal wettelijk. Is dat allemaal uh, afgetikt. En, ja, wij doen dat zeg maar op een uh, zo'n diervriendelijke uh, methode. Ja, en, maar ze verdrinken uh, wel. Hè? Steeds minder. We zijn, we zijn steeds meer bezig vangmethodes te ontwikkelen. Dat ze dus eigenlijk alleen met klemmen worden gevangen. Als ik, ik doe dit werk nou 30 jaar. Als ik zie dat ik 30 jaar geleden had ik misschien wel 20 vangmiddelen tot mijn beschikking. Uh, in kooien en, en noem maar op. En nu zijn er misschien nog maar een stuk of vijf. Over. Dan gaan we even naar de hanteerzak. Even los. Kijk, nu zit het beest vast in de tuit. Mm -hmm. Ik ga nergens naartoe. Maar het is een kleintje, want hij zit met zijn achterpoten al uh, door de tuit heen. Dan gaan we kijken of we zijn oortjes kunnen vinden. Even kijken, hier zien we het oor. Oh, een kleintje, Goed. Het is een beetje een priegelwerking. De merkjes zijn ook, uh, zijn ook erg klein. Oh ja, ik zie het, ja. Dus, nee, heb ik heb hier een tangetje, 105 krijgt hij. Precies heb ik dan?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 Want jullie gaan op drie manieren gaan jullie dan uh, die proef uitvoeren, hè? In principe is het zo dat we gebieden hebben... waar 30% meer uren gemaakt worden, 30% minder. En ja. hetzelfde aantal uren. Ja. Kun je niet gewoon... Doeken over dijken heen leggen of op andere manieren uh, die ja. dijken beschermen? Ja, dat is inderdaad de gedachte. Een onderdeel van de veldproef is ook het testen, het uitproberen van waterkeringen... die voorzien zijn van preventieve maatregelen, zoals mm -hmm. men dat noemt. En ja. als het werkt, ja, dan kun je inderdaad kijken of je daar in de toekomst iets mee kunt. Dat er doen dus meer partijen mee hè, met, uh, met dit onderzoek? Ja, inderdaad. De Unie van Waterschappen is de initiator van het project. Mm -hmm. En Altenburg en Wiemega en de zoogdiervereniging hebben de handen in geslagen om het project tot uitvoering te brengen. Ja. Uiteraard in nauwe samenwerking met de, met de waterschappen. Mm -hmm. ja. Ja. Wat een huis eigenlijk allemaal, hè, om zo'n beestje... <laughs> dat... Ja, je bent klaar met Oor... merken, zie ik? Uh, ja, ik heb uh, nu het beestje voorzien van uh, van rolmerk aan beide kanten. Mm -hmm. Maar goed, dat was het dan voor hem. Oké, okay, maar... dus hij kan terug. Hij kan terug. Nou, zullen we hem gaan doen dan, want hij ligt er nu toch wel een beetje zielig bij, vind je ja. niet? Dat gaan we doen, gaan we hem uit de zak halen. Goed. Nou, gaat hij dan? 105 mag weer uh, terug naar huis. van de Italiaanse componist Luigi Bocciarini... was dit de Fandango uit het quintet in D-groot... voor gitaar en strijkers. Een jaar geleden startten vroege vogels... de petitie tegen de handel in wilde dieren op Marktplaats. Want uilen, eekhoorns, slangen... staan er gewoon tussen de advertenties voor speelgoed... en tweedehands tuinmeubilair. Meer dan 33 mensen hebben de petitie getekend. Hartelijk 33 dank daarvoor. 33.000 hebben we het ja, over, hè? He? 33.000. Oh, niet 33.000. Oh, nee, 33.000. Ja. En uh, een eerste succesje lijkt eraan te komen. Morgen presenteert, tenminste dat hebben wij gehoord in de wandelgangen... staatssecretaris Sharon Dijksman van Natuur... Uh, de, de, de lijst voor zoogdieren. En hiermee wordt de handel in wilde dieren zoals op Marktplaats... deels aan banden gelegd. David van Genep van Stichting AAP is hier om erover te praten. Goedemorgen David. Goedemorgen. Uh, nou ja, nu hebben we het heel tijd over lijst, lijst, lijst. Maar jij zegt net, tijdens de muziek hadden we het er al even over... dat je niet verwacht dat er letterlijk een lijst... Komt morgen nou ja, op de agenda van de Tweede Kamer? Staat dat er morgen gesproken wordt over de voortgang en dat vooral de planning zal worden besproken en de stand van zaken? En wat ik een beetje nou, wat wij in de wandelgangen horen, is dat er nog vrij hard gewerkt wordt aan die lijst, mm -hmm. uh, vooral ook omdat natuurlijk je gaat zo meteen de burger uh, bepaalde diersoorten afnemen en dat moet je natuurlijk wel zorgvuldig doen. Dus ik heb het gevoel dat er nog wel wat uh, dat er nog hard aan gewerkt wordt. Dus ik, ik weet niet zeker of er morgen wel echt een concrete maar het, lijst het is. Het streven is dat er op een dag. Een positief lijst, komt. precies. Positief, klinkt een beetje als doping, maar wat, wat staat er dan wel op die lijst? Nou ja, wat, wat, wat er uiteindelijk gebeurd is, is dat er een, wat er moest gebeuren volgens de wet, oude wetten, in 1992, moet je het nu nagaan, ja. 21 jaar lang dus wachten we al op gestekeld. die positief lijst. Ja. Al 21 jaar kunnen we het niet eens worden. En wat er nu gedaan is, is dat er uh, gezegd is: van, nou ja, we moeten nu gewoon eens een keertje wetenschappelijk argumenten. heel even een positief lijst. Wat is een, dat? Een positief lijst is dus lijst van soorten dieren die wel gehouden mogen worden. Dus wij mogen straks houden de hond, de kat, de geit, ja. het schaap en een aantal exotische dieren die daarvoor geschikt zijn. Dus de wet zegt eigenlijk alleen die soorten moet je willen houden ja. die je in hun welzijn niet te veel aantast in gevaarschap. Dus dat zijn zeg maar simpelweg. Dat is een huisdierenlijst. Ja. En ja. alles wat er niet op staat mag niet gehouden worden. En ook niet verhandeld worden. Nee. En ook niet, Amsterdam luister je mee, ook niet op Marktplaats. <laughs> Zeker niet. Nee, maar dat, is, dat betekent het toch, hè? Ja, huisdierlijst nee, en de rest gewoon niet houden en niet verhandelen. Nee. Nee. Okay. Nou, en dat is natuurlijk een ontzettende stap vooruit, want dat is namelijk te handhaven. Je kunt niet uh, een, een, een lijst creëren waarbij je zegt: Nou, als je nou een kooitje zo of zo maakt, dan mag het misschien weer wel. En dan, dan kom je in een grijs gebied terecht. Maar dus... nee. nog heel even terugkomen op mijn eerste vraag, want je, je verwacht niet dat er morgen letterlijk een lijst is, maar wat wordt er morgen wel gepresenteerd? Dan de, de, de, de criteria misschien die dan. Ik, dat zou ik me goed kunnen voorstellen dat ze zegt: Ja, dit is wat we gedaan hebben en dit is wat we nog gaan doen. Mm -hmm. Ik zou me kunnen voorstellen dat er nog uh, een, een keer met, uh, met, uh, met gezond verstand door een aantal mensen naar het, de voorgestelde lijst gekeken gaat worden. He, want uh, wij hebben de systematiek nu ook een keer of vijf, zes doorlopen, samen met Wageningen, maar ook nog eens een keertje uh, zelfstandig. En dan zie je natuurlijk wel dat ja, je kunt wetenschap bedrijven en dan kom je tot een bepaalde lijst. Wij zijn natuurlijk ook tot een lijstje gekomen... van dieren die we geschikt hebben gevonden op basis van de systematiek. Mm -hmm. Maar er zitten ook nog soorten bij waarvan we uit de praktijk weten... Dat ze heel slecht te houden zijn. Ja, Kortom, ja. de wetenschap en de praktijk even, even, zijn soms niet één op één. Die verdalen. systematiek. We zeiden net al, er is 21 jaar streven we naar een lijst. Dat kon er maar niet komen, want het was niet duidelijk wat er nou op kon. De ene zei ja, laat maar wel, de ander zei een vos niet. En dat was moeilijk. En nu heeft Wageningen een gereedschap ontwikkeld om te bepalen of iets een huisdier kan zijn of niet. Precies. Ja. Wat, wat ze eigenlijk gedaan hebben, is ze hebben gezegd: nou ja, je kunt eigenlijk aan de, de, het gedrag van dat dier in de wilde situatie kun je een voorspelling koppelen over hoe hij zich zal gaan gedragen in gevangenschap. Bijvoorbeeld een dier wat uh, heel erg stresserig is en vluchtgedrag vertoont... waarbij hij de boom inschiet en op 20 meter uh, hoogte pas weer tot rust komt... Dat lukt in de huiskamer. Dan weet je dat hij thuis in de gordijnen gaat zitten. Precies. Uh, ja. Die moet je dus voortdurend van de, van de gordijnroede afplukken. En dat, dat, is niet, dat is geen lolletje. Nog voor dat dier, nog voor de houder. <SSSSSSG> ja. Dieren die uh, voortdurend een urinespoor uh, aanleggen... Om, uh, om, hun, uh, om hun territorium te markeren en te, uh, af te vlaggen. Dat zijn dus ongeschikte dieren. Dieren die <Ja>. in kinderarmpjes bijten. Dieren. Ja. Ja. En dat zijn dieren die nu uh, die mensen op Marktplaats tegenkomen... denken, ach, dat is toch best wel leuk. Noem eens een voorbeeld van zo'n beest. dat je gewoon, Die nu in, gehouden worden, maar wat gewoon echt niet kan. Nou ja, de, de houders is nu gevraagd, welke dieren hebben jullie op dit moment? En daar staat dan bijvoorbeeld de bruine beer op. En dan denk ik van, nou... In Nederland? In Nederland. Ik in Nederland dan, is iemand die een bruine beer thuis er heeft. Er zijn minstens twee mensen geweest die hebben aangegeven dat ze bruine ja. beren hebben in Nederland. Uh, anders had hij niet op deze lijst gestaan. Want hier staan alleen nog maar de dieren op die gehouden mogen worden. Maar bijvoorbeeld ook de binturong, de beermarter. Een, een, een, een, ja, in Indonesië zeggen ze dan, nou, dan vinden we toch best linke dieren. Dat zijn onplezierige dieren om mee om te gaan... En bovendien eh, nou ja, kunnen ze allerlei ziektes verspreiden. Kortom, er worden hier allerlei diersoorten genoemd waarvan je denkt... Ja... Noem nog eens een paar, ik vind dat heel erg... want je hebt echt letterlijk een, je hebt een lijst voor je liggen... dus met beesten die worden gehouden in Nederland. Ja, nou, de, de grijze reuzenkangeroe als, als huisdier <laughs> enig. Um, ja. Wat dacht je van de steppenzebra? Of uh, ja. nou ja, de wasbeer, uh, Zo, de, de steppenzebra in Almere-Buiten, dat idee. Precies, ja, en vorig precies. jaar voor die reportage die we gemaakt hebben... je komt gewoon bij mensen die hem in de huiskamer hebben, hè, dat soort beesten. Nou ja, dat, dat is de niet... Uh, ja. wasberen... Ja. Dat zal voor die steppezebra misschien wat minder gelden. Ik, Almere buiten, de, de, daar worden gro zijn grote tuinen, maar ik, ik denk toch niet dat, dat, uh, uh, dat, dat, ze die, dat ze die daar houden. Maar uh, ja, dus heel veel soorten waarvan je denkt, ja, wat moeten mensen er in vredesnaam mee? Ja. En hoe kun je daar nou regelgeving voor maken? En die systematiek, als je die nou uh, toepast, die, dus die systematiek is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Wageningen, toepast op die lijst, is die dan waterdicht? Nee, dan is hij nog niet waterdicht. Um, en dat komt omdat je natuurlijk van heel veel soorten... is er weinig wetenschappelijke literatuur. Dus we hebben die, uh, die, die de vraag die Wageningen gesteld heeft... is mensen uit de samenleving, vul ons, geef ons literatuurverwijzingen... aan de hand waarvan wij het gedrag van die dieren enigszins kunnen voorspellen. voorspellen. En um, nou, dat hebben dus een aantal mensen gedaan. Ook heel veel mensen hebben gezegd, nou, daar beginnen we niet aan. Nou, heel veel andere mensen hebben... er zijn 1600 literatuurverwijzingen over deze dieren binnengekomen... Um, en, maar dan nog steeds zijn er ook dingen die je dus wel weet... maar die niet in de, wetenschap, in de wetenschappelijke literatuur vervat zijn. Bijvoorbeeld, wat je net zei, uh, een, een dier wat kinderhandjes afbijt. Ja, daar is nooit wetenschappelijk over gepubliceerd. Maar we weten wel dat het het geval is. Ja. Als je een bruine beer vraagt, van, wat vind je van een kinderhandje? Nou ja, mm, lekker. dan zegt hij hap. Ja. Ja. En of daar een Voor referentie... aandacht geldt dat natuurlijk net zo. Precies. Nou ja, en dan komen we op een ander punt. Hè. Dus uh, uh, die lijst is in eerste instantie wel gescreend op internationale wet- en regelgeving. Dus er staan geen, eigenlijk geen soorten meer op die door bijvoorbeeld de CITES-regelgeving, de, de Internationale de handel, Handelsconventie, uh, beschermd worden. Maar toch zijn er een paar soorten doorgeglipt die bijvoorbeeld op basis van Europese natuurbeschermingswetgeving ook beschermd hadden moeten zijn. Zoals bijvoorbeeld de nel vleermuis die... Valt onder de habitatrichtlijn. Dus die mag niet gehouden worden. Maar die staan nog wel op deze lijst. Nou, daarnaast ja. is het een dier wat, wat ziektes verspreid, dus je moet hem sowieso niet willen hebben. Kortom, de systematieke regelt uh, uh, maakt een hele goed onder, heel goed onderscheid tussen het merendeel van de soorten. Maar daarna moet je nog een keer met gezond verstand door die lijst ja. heen en kijken of je het nou goed gedaan hebt. Maar dit is al een hele stap. Uh, dat dat gereedschap ontwikkeld is. Ja. En dat we nu dus een lijst hebben van alle dieren die in Nederland gehouden worden. Die kan door die mangel, zeg maar. En dan komt er een lijst uit van dieren waarvan we zeggen: Nou, deze moeten gehouden kunnen worden. en die andere dus ook echt niet. Wat heeft dat. Want jullie, Stichting Aap, vangt natuurlijk verschrikkelijk veel dieren op. Dieren die mensen thuis uiteindelijk na een paar maanden niet meer kunnen houden. omdat ze nou, kinderen krabbelen of de gordijnen opeten. Uh, wat gaat het voor jullie veranderen? Nou... Wij kijken dan bijvoorbeeld naar onze wachtlijst. Uh, wat staat er bij ons op dit moment op de wachtlijst aan dieren... die, uh, uh, die door ons uh, opgevangen zouden moeten worden? En als je dan bijvoorbeeld naar onze top drie kijkt... dan staat daarop... Uh, nou ja, de wasbeer staat er altijd. Uh, die, die heeft altijd een aardige rang, uh, uh, rangorde. Dus die staat altijd hoog. Um, maar bijvoorbeeld alle eekhoornsoorten en degoes... die uh, scoren daar altijd vrij goed. Die, die worden veel aangeboden. Degoes, een soort klein knijnglaagdierachtige... Klein, klein, ja, een middel-Amerikaans schattig diertje natuurlijk, als je hem ziet. Ja. Ja. Maar je verwacht dat de wachtlijsten korter worden? Ik denk dus dat de drie soorten waarvan wij nu honderden dieren opvangen uh, per jaar... dat die straks niet meer op de positieve lijst staan. En dat betekent dus eigenlijk dat ons probleem voor het overgrote deel is opgelost. Hoopje. Dat je. ja. God, het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er nog een dier, diersoort tussendoor glipt. En uh, daarnaast zal het zo zijn dat er een aantal diersoorten... dus zometeen als geschikt worden beschreven. Nou ja, en die zullen dus inderdaad uh, op veel grotere schaal gehouden worden. Zal ja. het een grote verandering zijn voor, uh, voor Marktplaats, wat daar gebeurt? Dat denk ik wel, ja. ja. Nu is het natuurlijk zo dat je uh, al die diersoorten die ik net opnoemde... ook die wallabies en ook, die, ook die, uh, nou ja, de, de maras, die kun je gewoon vrijelijk aanbieden neusberen, prairiehonden, je komt ze iedere keer weer opnieuw tegen. Ja. Dus ik denk dat dit soort dieren gewoon straks niet meer worden aangeboden. Want wij hebben ze vorig jaar gevraagd van... jongens, haal, haal die oehoes en die uilen en dat soort grote zoogdieren ervan af. En zij zeiden, ja, we houden ons aan de wet. Wij, wij geven advertenties door... Die volgens de wet mogen. Maar ja. met deze verandering zal, zullen daar heel wat dieren van afvallen. Ten aanzien van zoogdieren, nu wel. Ja. De volgende stap is natuurlijk dat dit natuurlijk moet worden uh, uitgerold over andere dieren. Ja, ja, want op dit moment geldt het nog niet uh, voor uh, ja, uh, salamanders, uilen. En, uh, en, uh, het geldt alleen voor zoogdieren op dit moment. Uh, we zijn nu op onze tijd. En David van Genep van Stichting Aap, we blijven het volgen. Dank je wel. Dank je wel. Welkom